8 uur. Het NOS-journaal. Serré. Grote problemen in Japanse kerncentrales. Natuurramp eist waarschijnlijk meer dan duizend doden. En betogingen in Jemen uiteengeslagen. In een van de Japanse kerncentrales, die zijn getroffen door de aardbeving, dreigt een meltdown. Dat zegt een lid van de Japanse veiligheidscommissie.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 Ook kost het veel moeite de vuurzee bij een olieinstallatie onder controle te krijgen. Ook vandaag waren er hevige naschokken, sommige van bijna zeven op de schaal van Richter. Over de vrijlating van drie Nederlandse militairen in Libië is niet echt onderhandeld. Dat zegt de Griekse minister van Buitenlandse Zaken, die als bemiddelaar optrad.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 Maar de scholier kwam er met een kneuzing vanaf. Hij was waarschijnlijk uitgedaagd door zijn klasgenoten... om van de Golden Gate Bridge te springen. De jongen dreigt nu te worden vervolgd... en hij kan maximaal een jaar gevangenisstraf... en 10.000 dollar boete krijgen voor zijn sprong. Voor de Olympische Spelen in Londen... zijn bijna 100.000 toegangskaarten beschikbaar voor de Nederlandse markt. Dat zegt evenementorganisatie ATP... die als enige in Nederland tickets mag verkopen. De kaartverkoop begint dinsdag...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 Goedemorgen. Japan maakt de balans op de dag na de aardbeving en houdt tevens zijn hart vast. Want de afgelopen twee uren werden de berichten over de Japanse kerncentrale zorgwekkender. In de buurt van de centrale is het radioactieve cesium gemeten. En medewerkers van de centrale zouden het woord meltdown in de mond hebben genomen. We luisteren eventjes mee samen met onze gast, Japanoloog Henny van der Veren, met de Japanse televisie. Meneer van der Veren. Er wordt nu gesproken over dat de temperatuur in die kerststralen, oploopt tot 2700, 2800 graden. Er wordt hier wel gesproken van een meltdown. Al hebben we net gehoord dat het eigenlijk niet zou kunnen. De berichten die binnenkomen op de nationale televisiezender, het NOS van Japan, variëren van... Eigenlijk kleine menselijke verhalen tot deze grote uh, uh, ja. gevaren. Ja. U zegt kleine menselijke verhalen tot het grote, het grote verhaal. Even de kleine menselijke verhalen. Wat zijn de kleine menselijke verhalen? Ja, we zagen net uh, een beeld. Uh, de helikopters zijn de lucht in uh, sinds vanmorgen, dus we weten wat meer. Een helikopter vloog over een uh, lagere school. Dat uh, zal ik maar noemen. Wij hebben het basisschool, maar dat is een lagere school. En je ziet dan op het schoolplein geschreven staan: SOS. Uh, breng water en communicatieapparatuur. Uh, Draadloos stond er letterlijk. Uh, dus dat betekent dat daar in dat schoolgebouw uh, mensen zitten die nog niet bereikt zijn, die geen kant op kunnen. En uh, op die manier aan die helikopter willen doorgeven van. Uh, uh, help ons. Hier zitten wij, uh, wij hebben hulp nodig. En het ja. andere verhaal, dat is dan inderdaad het grote verhaal... dat gaat over die kerncentrale. Ja. En, en zij weten ook nog niet heel veel, of meer dan wij? Nou, ze hebben natuurlijk vanuit Tokio... alle informatie van uh, de ministeries uh, hierover. Ze uh, zijn natuurlijk ook op de hoogte in Japan... Uh, in, uh, buiten dit gebied, uh, van, uh, dat de Amerikanen om hulp gevraagd zijn... het internationaal atoomagentschap. Uh, uh, om de centrale heen zijn uh, mensen geëvacueerd. Uh, 20.000 was sprake van. Uh, dus men houdt wel uh, rekening met. Uh een verergering van de situatie. En er zijn radioactieve lekkages. Ja, nu zie ik een plaatje in beeld. Is dat een plaatje van die kerncentrale? Ja, dus is uh, eigenlijk... Uh, de ja, nucleaire kern staat daar... als ik even snel vertaal. Uh, en uh, daaruit laten ze dan uh, eigenlijk... Uh, ja, water, nou, het is geen waterdampen... maar uh, dampen ontsnappen. Uh, de stoom inderdaad. Uh, en uh, wat er staat is de uitlaatpijp... als ik dat letterlijk vertaal. Uh, dus uh, de temperatuur binnen die kern, uh, waar blijkbaar uh, de staven gekoeld gehouden worden... die wordt te hoog. En door dat stoom, uh, stoom af te blazen, uh, wil men de zaak onder controle houden. Ja. Nou, het wordt handig uitgelegd, daar zo voor uh, de Japanse televisie kijken. Anschouder. Met een heel uh, simpel plaatje. En we gaan even erover verder praten met uh, Tim van der Hagen... hoogleraar aan de TU Delft. Ook directeur van het Reactorinstituut in uh, Delft. Ja, u kunt die plaatjes niet zien... maar het is gewoon een, een heel simpel uh, tekenetje van een kerncentrale... Waarin een pijltje bij staat en het pijltje zegt dat de stoom er wordt uh, uitgelaten. Is dat volgens u ook wat er aan de hand is? Ja, dat klinkt wel herkenbaar, overigens zelf goed uitgelegd uh, door uw vorige gast. Uh, inderdaad, het, het lijkt erop dat uh, het, het, het primaire systeem, de, de spijtstof zelf, het spijtstof, dat die onvoldoende gekoeld wordt en dat daardoor te veel stoom wordt geproduceerd. Daardoor loopt de, de druk op in het centrale deel van de centrale, dat is een stalen deel. En dan heeft men kleppen opengezet om dat stoom uh, door te voeren naar de rest van het gebouw, naar het containment zoals dat heet, een, een veiligheidsomhulling van, van beton. En dan is het nog steeds binnen het gebouw, hè, dat, dat, dat radioactieve stoom. En ook daar is de druk te hoog geworden en heeft men nogmaals, en nu naar de buitenwereld, uh, een, een klep open moeten zetten waar via filters dat stoom naar de buitenwereld is gebracht. En dat is dan waarschijnlijk dat pijltje waar je het over had in de tekening. Ja. Ja. Er dus is alles gebeurd. Dat noemt men een controlled release. Dus het is bewust gedaan. Het is niet zo dat er iets kapot gegaan is. Maar die druk hoort natuurlijk niet zo hoog te worden dat dat nodig is. En, en daarom, daarom de oplossing is om meer koelvloeistof, gewoon water, in dat systeem te pompen. Zodat stoom weer gecondenseerd wordt. Dat het de druk afneemt en dat de temperatuur afneemt. Ja. Dus dat is wat er nu moet gebeuren. Ja, wat ik dan niet snap met die koelvloeistof, is dat er ook berichten zijn... dat de Amerikanen zouden helpen met koelvloeistof. Dat ze die zouden aanleveren. Ja, ik denk dat daarmee systemen worden bedoeld. Hè? Pompen, misschien aggregaten, dus uh, dieselgeneratoren, dat soort zaken. Om pompen van elektriciteit te voorzien, zodat uh, water ingepompt kan worden. Dat, dat zou ik me wel voor kunnen stellen. Maar in het invliegen van water dat lijkt me een, een vrij uh, ja, onzinnige zaak. Ja, um, want we hebben hier het voor alle helderheid absoluut niet over een meltdown. Uh, we hebben het als er cesium naar buiten is gebracht, uh, wat eerder werd gezegd. Dan hebben we het over een beschadiging van de reactorkern. En de meltdown betekent een beschadiging doordat de temperatuur te hoog is geworden. Nou, of dat er precies aan de andere hand is, weten we niet. Daar lijkt het overigens wel op hoor, dat door de temperatuurstijging het materiaal, de bekleding van de splijtstof, een soort metalen laag daaromheen, dat die beschaard is geraakt, misschien zo hier en daar gescheurd is geraakt, zodat er radiatief materiaal in het koelwater terecht is gekomen. Wat nu dus via die twee, twee, maal, uh, twee maal die, die kleppen die ik eerder beschreef. naar buiten is gebracht. Ja, nou ja. Is het totaal wat anders dan wat er in Tsjernobyl is gebeurd. Nou, dat wou hè? ik vragen, omdat wij ja. natuurlijk Meltdown um, associëren met Tsjernobyl. Ja, precies. Nee, in Tsjernobyl ging het over een, een uit de hand gelopen kettingreactie. op hol geslagen kernreactor. Hè, die, die, die, die gigantisch hoge vermogens produceerde. Deze reactor is uit. Hè. Het, het nucleaire pijnsproces is gestopt. Dus alleen de nawarmte die afgevoerd moet worden. Is veel minder dan de normale hoeveelheid warmte die geproduceerd wordt, maar moet toch nog steeds gekoeld worden door water. En, en een, een meltdown betekent dan een beschadiging van de inventaris. En dat is gewoon een heel kostbare zaak. Dat betekent dat gewoon je installatie van binnen ja, beschaard is. En, en op een gegeven moment uh, moet dat, uh, ja, is dat niet meer bruikbaar. Nee. En er is wel klaarblijkelijk gevaar, want er zijn heel wat mensen in de omgeving geëvacueerd. Nou, wat je het uiteraard doet, als je het actief materiaal naar buiten brengt, naar de omgeving, zelfs dan gaat dat via filters. Dan stel je daar niet de mensen aan bloot? Uh, je hebt het boven de tijd om de mensen te waarschuwen en die naar elders te brengen. Dus dat vind ik heel verstandig. Want dit is en, niet een besluit wat je laat maar zeggen, van de ene minuut op de andere uh, neemt. Hier heb je wel even de tijd voor voordat je die tweede klep ja. waar we het net over hadden, openzet. Precies, precies. daar gaan uh, uitgebreide overwegingen aan vooraf. Natuurlijk ook de ja, ja is daarbij betrokken, zoals eerder al werd gezegd. En dat, dat, ook is dat atoomagentschap in, uh, in Wenen? In Wenen, ja. Dus daar wordt ook mee overlegd. En er wordt gezegd: wat is die verstandig? Moeten we op die druk. Uh, zo hoog laten en proberen die lager te krijgen, of moeten we toch die druk verlagen door even wat stoom af te laten? Nou, daar is uiteindelijk voor gekozen. En dan, dan, voordat je dat gaat doen, evacueer je de omgeving. Dus dat zijn wel heel begrijpelijke maatregelen. Ja, is dit nou heel gevaarlijk? Maakt u zich nog zorgen? Of zegt u, ze hebben dat waarschijnlijk onder controle? Dat is toch echt te vroeg. En zeker van vanaf deze afstand uh, kunnen we dat ook heel moeilijk zeggen hoor. Maar uh, wat ik op nu toe hoor, dat is nog steeds begrijpelijk en lijkt onder controle. Maar dan moet er wel op zich termijn echt meer koelvloeistof, water... in dat systeem gespoten worden. Dat is hetgene waar het nu om gaat. Goed, dat zullen we de komende uren vast en zeker horen. Meneer Van der Hagen, ik dank u wel voor uw toelichting. Graag we praten verder met Joan Veldkamp, onze correspondent. Joan, um, dit is trouwens niet de enige centrale, een kerncentrale in Japan. Hoe is het met die andere centrales? Nou, Er zijn rond de 50 kerncentrales in Japan. en ik heb begrepen dat voor vier à vijf een soort van noodtoestand is afgekondigd. Dus uh, ja, die worden heel scherp in de gaten gehouden... en die zullen voorlopig ook niet uh, operatief zijn. Maar in de rest van het land schijnt het vrij rustig te zijn. Dus ik denk dat ze daar wel operatief blijven. Want Japan is nou eenmaal of vergrotendeels afhankelijk van de kernenergie. Ja, en zonder energie uh, wordt het helemaal een, een puinhoop in het land. En dat hebben ze op dit moment hard nodig. Ja, nou, bovendien uh, zie je wat er gaat gebeuren als, het, als al die transportsystemen stil liggen. Uh, dat schijnt nu wel weer allemaal in werking te zijn. Uh, nou ja, en verder hebben ze alles, alles wat ze maar kunnen uh, sparen of gebruiken nodig voor de hulpverlening. Ja, de hulpverlening, daar moeten we het nu eventjes over hebben. Want hoe zit het uh, daarmee? Uh, zijn er al hulpverleners in het rampgebied? Ja, er zijn hulpverleners in het rampgebied. Wat je ziet is dat er steeds meer luchtbruggen komen. Dus mensen die met helikopters van huizen worden geplukt. Ze schijnen nu ook over zee met schepen naar de rampgebieden te gaan. Uh, wat wel gevaarlijk is, want er is nog steeds een tsunami gevaar. Uh, maar er is wel uh, op grote schaal is het leger nu ingezet. En ze hebben natuurlijk wel heel veel ervaring hè, in Japan... met, uh, met hulpverlening op het gebied van aardbeving uh, en rampen. Maar deze... Deze verwoestingen die zijn zo enorm. dat uh, ja, ik denk dat je door een heleboel uh, dorpen. door de bomen het bos nog niet eens kan zien. Want er zijn meters hoge wallen van, van afval. die gewoon in die dorpen zijn gestort. door die, door die, door die golfvloed. Ja. Uh, dus ik denk dat het ook heel moeilijk is om te, om te kunnen bepalen hoeveel slachtoffers er zijn. Het, het is namelijk niet één stad zoals Christchurch. maar het is een gigantisch gebied waar al die verwoestingen hebben plaatsgevonden. Ja, kijk nu naar de Japanse tv. Zag ik net de Japanse premier over het gebied uh, vliegen. Uh, en dan zie je eigenlijk helemaal niks meer... Uh, wat duidt op enige vorm van leven. Dat is natuurlijk ook wat die hulpverleners aan zullen trekken, treffen. Um, komen er nog mensen levend uit het gebied? Ja, dat is altijd de vraag. Um, laten we zeggen, ik hoop van wel. Maar ik, ik, kijk, ik, ik kan dat vanuit hier niet beoordelen. En ik kan ook niet zien... Uh, ik weet ook niet wat voor mensen er inmiddels wel uit die huizen hebben kunnen vluchten. Of zaten of ze als ratten in de val. Uh, het, het is gewoon een feit dat er nu 215.000 mensen op drift zijn. Die uh, uh, dus niet meer in hun huizen durven te blijven. Of waarvan de huizen al uh, zijn uh, ingestort. Nou, daar wordt nu opvang voor, gezorgd, uh, voor, ja, voor gevonden in, uh, in scholen, in... Uh, winkelcentra, nou overal waar maar ruimte is... worden mensen nu uh, neergezet. Er is groot tekort aan water, er is groot tekort aan brandstof. Dus ook aan levende mensen heeft men al zijn handen vol laat staan... Uh, aan de doden en aan de gewonden... die nog in dat rampgebied zitten en niet weg kunnen. Ja, Er is wel een heleboel te doen. Dankjewel, Joan. Joan Veldkamp, meneer Van der Vieren. Um, als we ja. weer eventjes de Japanse tv erbij pakken. Um, wat, wat staat er dan allemaal bovenin? Waar, zijn dat waarschuwingen? Uh, nee, uh, er zijn uh, meldingen van hoeveel huishoudens... nog zonder stroom zitten. En nu zal ik een getal van ongeveer 4 uh, miljoen langskomen. Maar bijvoorbeeld ook dat de grote banken... In, uh, die staan in het centrum van Sendai, die heb ik zelf gezien... Uh, he, dat die weer uh, werken. Dat betekent dat de cashmachines werken. En dat vond ik net een opvallend bericht. Uh, ik zag zo snel vier grote banken. Onder andere Mitsui. En, uh, mit, uh, en dat soort grote banken. En dus je kan gewoon weer geld opnemen. Ja, en die staan uh, eigenlijk in het centrum uh, van Sendai. Uh, Vlakbij het uh, hoofdstation. Ook van de Shinkansen. Dus dat is wel een verrassend bericht als dat waar is. Uh, dat, dat betekent dat men geld op kan nemen. Er waren ook een aantal supermarkten open... In het centrum van Sendai. Terwijl we aan de andere kant zien, en dat verbaast me een beetje, dat dat gedeelte dan wel weer gaat werken. Maar andere ge ge gebieden zien we hier met grote bulldozers: uh, de wegen weer vrijgemaakt worden. Ja, nou, ze zetten meteen fors materiaal uh, zetten ze in, inderdaad, om die wegen vrij te maken. Dus uh, dat geeft de indruk van een georganiseerd land dat weet wat ze moet doen. Ja, de scenario's liggen klaar, inderdaad. Niet voor een ramp van deze uh, omvang. Maar er is natuurlijk ook veel, bijvoorbeeld, getraind op dit soort zaken in Japan. Ook over heel Japan heeft men dat. Vulkanische uitbarstingen, tyfonen en dit soort rampen. Er zijn draaiboeken klaar. De vraag is altijd: uh, hoe gaat het draaiboek werken in de praktijk? En in dit geval uh, lijkt het toch op dat uh, uh, een gedeelte van de, de watertoevoer hersteld is. Maar ook bijvoorbeeld uh, elektriciteit uh, was in een gedeelte hersteld. Wat ik niet verwacht had in die streek. En we hebben het hier over de, de streek rond Sendai. Waar we de ergste beelden van gezien hebben tot nu toe. Um, ondertussen moeten ze zich natuurlijk ook. Zorgen maken om uh, naschokken en dergelijke. Vannacht ja. een behoorlijke naschok geweest. Ja, dat gaat nog wel even door. Inderdaad. Dat gaat nog wel even door. Ja, ja, ja. Uh, wordt er ook nog gewaarschuwd voor nieuwe tsunami's? Ja, uh, elke naschok, zeker als het een zeebeving uh, betreft, kan een tsunami opleveren. En de premier waarschuwt dus inderdaad vanmorgen voor een uh, mogelijk grotere dan al geweest is. Nou, die, in eerste instantie gisteren natuurlijk zagen, was over de hele kust. Uh, de andere gebieden, de provincies, uh, laten we zeggen, ten noorden van Tokio en ten zuiden van Sendai. Hè, dat ik daarvan in kaart gebracht zie. Het zijn drie uh, overledenen, vier slachtoffers, en dat soort berichten. Daar zijn we de zaak aardig onder controle te hebben. En het beeld dat zich nu ontrolt is meer. Uh, dat die grote golf die we gisteren zagen, uh, toch wel het ergste. We zien ook treinstations, uh, treinwagons in de modder liggen. En daar was gisteren al sprake van dat er een hele trein verdwenen zou zijn. onderweg. Nou, uh, als dit hem is, dan, uh, dan hebben is, de mensen weinig kans gehad. Ja, en de vraag is dan inderdaad uh, van. Uh, hoe vol was die trein? Zo te zien is het overigens een uh, lokale trein. Geen uh, hogesnelheidslijn. Uh, die grote zijn waar veel meer mensen in zitten. Uh, dit lijkt me toch een, uh, een uh, stoptrein, Maar uh, goed, dat is uh, raar hoor. Ja precies. Ik bedoel. Dat zijn de beelden een beetje die we nu beschrijven. Die binnenkomen via de Japanse televisie. Die hoort u ook op de achtergrond. Wat, wat mij nog een beetje verbaast. Maar misschien is het daar veel te vroeg voor. Uh, Japan heeft toch een traditie met de keizerlijke familie. Ja. Uh, die heb ik nog helemaal niet gezien. Komen die ook in actie op dit soort momenten? Nou, over het algemeen uh, ziet de keizerlijke familie uh, hun betrokkenheid uiten... Uh, bij slachtoffers in ziekenhuizen. Ze dus bezoeken rampplekken, maar we zagen dat ook uh, bij de ramp in uh, Kobe... Hè, waar uh, de keizer uh, de slachtoffer de slachtofferkampen bezocht en de schade opnam. Maar ik denk dat het daar nog te vroeg voor is... dat de situatie nog niet zo gestabiliseerd is dat de keizer daarheen kan vanwege de tsunami, tsunami, vanwege de aardschokken... en vanwege de opvang van de slachtoffers. Het is natuurlijk ook zo dat je dan een beetje in de weg gaat lopen misschien. Ja, dat willen ze inderdaad ook, uh, ja, ook niet. We kijken nog heel eventjes uh, verder naar uh, de, de televisie... want ondertussen zie ik een grote kaart van uh, Japan verschijnen. Ja, dit is de prefectuur Miyagi. En we, uh, voor diverse plekken zien we het aantal doden... en uh, het aantal uh, uh, daklozen, zeg maar. Uh, in, Bijvoorbeeld helemaal bovenaan Zuiduun drood staan uh, slachtoffers. Uh, de dodelijke slachtoffers 500. Ja. En dat zijn al aantallen die uh, zeer veel groter zijn dan vanmorgen. Ja. Uh, Laten we zeggen, het begint omdat het nu natuurlijk in de loop van de dag is in uh, Japan... begint het beeld wat, uh, ja, wat, wat, wat breder te worden ja. en wat duidelijker te worden. Het ja, is uh, heel duidelijk aan de rode sterretjes ook op deze kaart... Uh, waar de tsunami uh, de kustplaats heeft weggeslagen. En dat zijn uh, inderdaad de vermisten en de huishoudens die weg zijn... Ja, een aantal huizen dat vernietigd is kun je ongeveer afleiden... van wat de mogelijke schaal van deze ramp geweest is. Precies, vandaar dat we het ook allemaal in beeld brengen op die manier. Goed, ja. Vanochtend spraken we ook met Nienke Troosten. Zij is plaatsvervangend ambassadeur in Tokio. Um, en we hadden het over de Nederlanders die gezocht worden. En zij zei dat de meeste Nederlanders die in het getroffen gebied wonen... nu ook getraceerd zijn. Van de 50 Nederlanders die wij geregistreerd hebben...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 We hebben inmiddels wel Nederlanders die zich zorgen maken uh, om bepaalde dingen en, en uh, vragen stellen over evacuatie. Ja, maar dat heeft nog niet geresulteerd in, laten we zeggen, een echt verzoek van uh, we kunnen hier weg laten staan dat u daar op dit moment actie op onderneemt. En wij zijn, uh, wij, wij hebben nog geen. Instructie om te evacueren. Nee. Minke, Trooster, plaatsvervangend ambassadeur in Tokio. We praten hier nog eventjes verder met Henny van der Veren... onze gast vanochtend Japanoloog. We kijken ook uh, pas al met een schuin oog naar de Japanse televisie. Twee dingetjes nog. Um, de kerncentrale is daar nog laatste nieuws over. Uh, nee, alleen het probleem is van uh, ze hebben het steeds maar over één en de meldingen zijn van twee tot drie. Hè. Dus uh, er is eigenlijk te weinig nieuws over. En je vraagt je af of wat de overheid uh, wel niet verteld. In dit ja. geval. En we zoomen elke keer in op die ene provincie. Daar hebben we het over. Um, maar het gebied was volgens mij, tenminste uit de berichtgeving gisteren, veel groter. Ja, het is veel groter. Uh, de stad Sendai uh, werd als centrum genomen vanwege de vreselijke beelden en daarna het platteland daaromheen. Uh, maar uh, de, zowel de tsunami als de aardbevingen hebben natuurlijk een veel groter gebied uh, getroffen. V vandaar ook die kerncentrale. Die staat in een andere provincie. In feite. Hey, maar als je de hele kust afgaat, zijn er overal slachtoffers ge gevallen. We kunnen dus zeggen eigenlijk dat van het hoofdeiland van Japan, van Honshu, de streek ten noorden van uh, Tokio aan de oostkust totaal getroffen is. Ja, en dat maar... is wel duidelijk. Daar is geen, geen wegen die uh, volledig werken. Uh, bergdorpen weten we nog niet. Ik denk niet dat er echt al een overzicht is en dat men zich nu toespitst op de meest spectaculaire plek eigenlijk uh, van de berichtgeving. Ja, Dat zie je ook in de beelden, hè, want we zien nu weer be beelden waar uh, inderdaad allerlei uh, zaken weer in brand staan. Dat soort beelden worden er vooral uitgezonden. Ja. Goed, in de loop van de dag zal de vaste zeker zal het beeld helder worden. Ik dank u voor uh, dit moment. We blijven natuurlijk verder de zaken in de gaten houden hier op Radio 1. Maar ik heb nog één ander bericht voor u, want het zal bijna vergeten worden, maar het was toch echt groot nieuws de afgelopen dagen. Het ging over de drie Nederlandse militairen die vastzaten in Tripoli. Die hebben een vrijlating voor een groot deel te danken aan bemiddeling van Griekenland. Dat zegt de Nederlandse toponderhandelaar Ed Kroon en dat zeggen ook de Grieken zelf. Onze correspondent Joris van Poppel sprak in de marge van de EU-top in Brussel... met de Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Droutsas... die zelf mee onderhandelde met Tripoli. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Droutsas... kreeg een paar dagen geleden een telefoontje uit Tripoli met de mededeling dat er een libische gezant op weg was naar Athene waarvoor precies was onduidelijk Droetsas zocht contact met Nederland en begon te praten met de libische gezant During those talks with the envoy since we were informed by the Dutch government that there was this problem uh, we thought there is a chance uh, to play a role in that and uh, to bring out uh, the three soldiers and uh, we put this forward. De Grieken zagen kansen. Ze probeerden de Libiërs duidelijk te maken dat de Nederlandse militairen geen spionnen waren. We said in very clear terms that uh, this is not acceptable, this uh, has to stop... Uh... De Nederlandse militairen moeten zo snel mogelijk vrijkomen, maakt Troetsas de Libische gezant duidelijk. En hij wilde sowieso ook een groep Grieken ophalen uit Tripoli. Daar zouden de Nederlanders mooi mee, mee kunnen vliegen. De Libiërs gaan akkoord en net zoals premier Rutte en minister van buitenlandse zaken Rosentaal bezweert de Griekse minister dat de Libiërs niets in ruil hebben gekregen voor de vrijlating. Did you offer anything in exchange? Certainly not. Certainly not uh, this, uh, no no no thought about uh, offering anything in exchange. Het blijft tot op het laatste moment spannend of de overdracht op het vliegveld van Tripoli wel doorgaat. De afspraak was dat de Nederlanders klaar zouden staan. Uh, it was not as we had expected and also agreed upon that upon the landing of the Greek airplane that the three soldiers would be there at the airport waiting. Bij aankomst in Tripoli staan de Nederlandse militairen er niet. Het illustreert hoe moeizaam de gesprekken verliepen, zegt Grootsas. Such things are to be expected, you know, in such difficult uh in Pas na een paar uur onderhandelen vanaf het vliegveld worden de Nederlanders afgezet om meteen door te kunnen vliegen naar Athene. I think the credibility of the voice of Greece and our influence made it possible to get the three soldiers Griekenland zegt Trotsas is toch vooral blij dat het zijn invloed in de regio heeft kunnen gebruiken om Nederland te helpen. De drie militairen die zijn nu nog in Athene. En komen naar verwachting vandaag terug naar Nederland. Joris van Poppel was dat. En hij was in gesprek met de Griekse minister van Buitenlandse Zaken. Droetsas. Goed, u blijft natuurlijk gewoon luisteren hier naar deze zender. Want zo dadelijk Victor de Koning en Mieke van der Wij in de News Nieuwsshow. En wij melden ons op gezette tijden de hele ochtend en eigenlijk de hele dag door. Met natuurlijk het laatste nieuws uit Japan. Blijf erbij. Mooie dag.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 Het is vrij zacht, met maximaal tussen 10 graden op de Wadden en 14, lokaal 15 graden in Limburg. En daarbij staat een meest matige zuiden- tot zuidoostenwind. Vanavond is het bewolkt en er kan er vooral in het zuiden lokaal wat regen of motregen vallen. Vannacht breidt de neerslag zich verder over het land uit en gaat het overal licht regenen. Onder de aanwezige bewolking loopt het kwik niet verder terug dan een graad of 6. Morgen verloopt het nieuw vrij zacht, maar wel met veel bewolking en vooral in de ochtend valt er nog wat regen. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Na het weekend wordt het echt lente met aangename temperaturen. Op maandag is er wel nog veel bewolking, maar dinsdag wordt een zonnige dag met maxima van gemiddeld 14 graden.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 Mieke van der Wey en Victor de Koning. Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Om negen uur bekijken we met Freek Landmeter van IKV Pax Christi... die vrijlating van die drie Nederlandse militairen eens kritisch... heeft die Griekse minister gelijk dat er niet is onderhandeld. Dan komt hoogleraar pedagogiek Misha de Winter. En die betoogt dat opvoeding over meer gaat... dan het individuele gedrag van een kind. Marloes Koenen is de derde gast dat uur. Wereldkampioene MMA, dat staat voor Mixed Martial Arts... In Amerika kan ze amper over straat, daar is je een held. Maar hier is die sport nog niet zo bekend. Maar heftig is die wel. Dan komt Lotte Asveld, zij deed onderzoek naar de mogelijkheden van een bio-economie. Want met een beetje groene stroom, hier en daar, gaan we het niet redden. En Fiek van der Rijt, hoe zou die zich voelen nu eindelijk zijn biografie van Elschot af is? We vragen hem om tien uur. Arie Storm doet de boeken. We hebben het ook nog even over dat vreemde verdwenen... Penisbotje, hoe zit dit nou in elkaar? En onze laatste gast, René Dijkstra, die verdiepte zich in het wezen van de maîtresse... en schreef een historische zoektocht. Een heel verhaal over een Franse prins. Nou, u hoort het allemaal zo meteen. Straks nog een pleidooi voor een ander soort agent, maar eerst het nieuws wat al het andere overtreft. Ja, want het zal u niet, of beter gezegd, het kan u niet zijn ontgaan. Het noordoosten van Japan is gisteren getroffen door een serie aardbevingen met een kracht van 8,9 op de schaal van Richter. En door die beving ontstond ook weer een tsunami... die inmiddels, dat zijn de officiële cijfers... al aan meer dan duizend mensen het leven heeft gekost. En dat aantal zal waarschijnlijk nog flink oplopen... want volgens het Japanse persbureau Kyodo... worden er nog ruim, u hoort het goed, 88.000 mensen vermist. Een muur van water stortte zich op het laaggelegen gebied. Huizen, boerderijen, vrachtwagens en auto's werden meegesleurd. De beving was de zwaarste in 140 jaar in Japan... Het epicentrum lag op ongeveer 400 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Tokio. Over die vernietigende gevolgen gaan we praten met Gien Zegers. Hij is hoogleraar bedrijfskunde en directeur van het Centrum voor Japankunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, meneer Zegers. Goedemorgen. Ja, het meest uh, intrigerende is dat we die beelden allemaal hebben gezien. Uh, u kent dat gebied, u bent er geweest. Wat maakt het nou? voor indruk op u, die daar eigenlijk heel goed bekend bent. Ja, ik ben bijvoorbeeld geland op dat vliegveld van Sendai. Dat is best een behoorlijk uh, groot vliegveld. En als je dat dan nu voor 80% onder water, moller, uh, toestanden ziet staan... dan is dat ongelooflijk en dat is dan een geweldige, maakt een geweldige indruk. Wat natuurlijk nog indrukwekkender is, is die uh, trieste beelden van eh, mensen die eh, vanuit een huis met een groot laken zitten te zwaaien. En dat eh, zet je dan op het spoor van, de groot, eh, van het grote aantal slachtoffers... Dat, dat het betreuren valt en waar er nog veel meer bij komen... dan nu de officiële cijfers eh, aangeven. Ja, want Wij praten steeds over de westkund van Japan... maar ik heb begrepen eh, dat het een veel groter gebied is... Hè? Ja, er wordt natuurlijk alleen gesproken over Sendai als centrum. Maar in feite is het dus zo dat die tsunami, niet de aardbeving, maar de tsunami is de grote vernietigende kracht. En die eh, strekt zich uit. Hè, dus de, de schade strekt zich uit van ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Sendai... tot 300 kilometer ten noorden van Sendai. Dus dat is een gigantisch groot gebied, dat kustgebied. Ja. Ik, ik zag ook een, uh, een, iemand die bezig was met uh, reddingswerkzaamheden. Uh, je kreeg een indruk van een enorme gedisciplineerde operatie, hè? Ja. Dat is typisch uh, Japans, denk ik toch. Het zou bij ons volgens mij een veel grotere chaos zijn. Uh, het is absoluut uh, typisch Japans. Die, die, die hangt naar... naar Orde um, En daar komt nog bij dat ze de lessen geleerd hebben van de aardbeving in Kobe in 1995. Uh, omdat uh, toen de hulp van de regeringskant enorm lang uitbleef, wel vijf dagen. En dat heeft geweldig veel kritiek, geweldig veel negatieve gevoelens richting de regering uh, teweeg gebracht. Ze hebben de nieuwe draaiboeken gemaakt, uh, tientallen pagina's, uh, echt Japans, dik, lang, gedetailleerd. En eh, ik heb het idee dat ze die inderdaad nu ook heel snel en heel strikt gaan uitvoeren. En ja, waarom de, de, hebt u dat idee? Eh, nou ja, omdat je altijd de Japanse beslissingsprocedure moet, moet incalculeren. Dat we zeggen dat er dus tijd overheen gaat voordat inderdaad men overgaat tot actie. En duurt het daarom? De vorige keer bij die vorige ramp ook zo lang. Dat was een van de grote, grote dingen. Er moest, alles moest overschrijven van onder naar boven komen. En dan ben je dus 1, 2, 3 dagen verder voordat inderdaad besloten wordt... om die SDF, dus het leger, de Self-Defense Force... inderdaad naar dat gebied te sturen in, in, in Kobe. Maar de premier heeft nu al gezegd... meteen nadat de eerste signalen van de aardbeving daar waren... wij gaan direct de SDF zenden. En die zijn er nu ook al. En die komen in grote getalen. medische teams werken. Ja. Dus de hulpverlening komt efficiënt op gang. Ja, heeft die premier, ja, Nia Oto Kan, die heeft zijn bevolking opgeroepen... Uh, kalm te blijven. Heeft hij het wel onder controle? Of? Nou ja, wat hij in eerste instantie zelf moet doen, is kalm blijven. Omdat ja. zijn populariteitsscore buitengewoon laag was... Voor de, voor de aardbeving, namelijk 20%. Dus gaat er hier ook maar iets mis, dan is hij gewoon de geziene man... Uh, dus uh, hij uh, verbindt zijn lot ook heel sterk met uh, hoe de reddingsoperatie gaat verlopen. Is dat nou een, een soort innerlijke rust die de Japanners hebben? Want ze lijken aan de buitenkant zo stovicijns. Of is dat de buitenkant van toch van binnen een enorme hoeveelheid dynamiek? Ja, Japanse identiteit kenmerkt zich door een heel groot verschil tussen buiten en binnen. Naar de buitenkant rust, uh, orde, uh, uh, harmonie. En naar binnen zijn het mensen net zoals wij. Alleen eh, zij zijn in staat om eh, zeg maar die vulkaan van binnen eh, in te dammen naar buiten. Zodat je de vulkaan binnen niet ziet. En dat heeft eh, bepaalde voordelen, heeft ook veel nadelen. Maar in deze situatie, natuurlijk, heeft het eh, geweldig veel voordelen. Omdat men eh, ogenschijnlijk eh, de rust kan bewaren. ten aanzien van het handelen dat nu vereist is. Ja, je ziet nergens mensen die. Wanhopig schreeuwen. Misschien heeft het ook iets met hun boed boeddhistische levensovertuiging ja, te maken. Ja, het, het is wat, wat stoïcijns. Maar we moeten niet vergeten dat wat voor ons de strijd tegen het water is. Hè, dat zit in onze identiteit. Het is dus voor hen de strijd tegen de aardbeving en de daaropvolgende ja. tsunami. En dat we zeggen dat ze dus gedruld zijn. Gedruld zijn. Gedruld zijn. Eh, elke maand weer met, met speciale oefeningen. Om mensen voor te bereiden op wat er gebeurt wanneer een aardbeving toeslaat. Dus eh, iedereen, die, niemand kan daar aan ontkomen. In buurten zijn eh, drillsessies, zijn, zijn oefensessies. wat je moet doen. Als er, als er een aardbeving komt, is, ja. Dat is natuurlijk een klein beetje paradox. In de normale gevallen gaat dat goed. Omdat je moet zien, normale gevallen, wat zijn normale gevallen, heb ik zelf ook heel vaak meegemaakt. Dat zijn aardbevingen de grootte van 4,8, 5,0, 5,5. Nou, dat is beheersbaar. Daar zijn die drills ook afgestemd. Maar alles wat daarboven gaat is onvoorspelbaar en gaat ook de oefening, die ze dus jarenlang doorgemaakt hebben. Te boven. Maar dit was op geen enkele manier uh, te voorspellen. Dit, niemand heeft dit aanzien komen. Nee, en de grap was dat die voorspellingen, die richten zich, er wordt in Japan ontzettend veel geld uitgegeven aan seismologisch onderzoek, uh, die voorspellingen van die seismologen, die richten zich allemaal op de big one, zoals dat heette zelfs in het Japans, in Tokio. Die zou moeten komen, en die was al, al 10, 20 jaar over tijd. Nou komt die big one, we denken tenminste dat dit de big one is. Ze wisten dat die kwam. Ze wisten dat die kwam. Maar hij kwam ergens anders. Hij kwam ergens anders. Hij kwam dus 300 kilometer ten noorden. En men had ook Van... niet op die tsunami gerekend. Hoeveel en is dat? Eh, men had eh, niet op een dermate grote tsunami gerekend. Want dat systeem, dat waarschuwingssysteem, dat werkte wel. De dammen werden gesloten, eh, laten we zo zeggen. Maar hij was 10 meter hoog, dus hij sloeg er gewoon overheen. Ja, het punt is dat het epicentrum lag relatief dicht bij eh, de kust, bij de stad in dit geval. Zijn in een havenstad? Uh, en dat we zeggen dat 123 kilometer, dat geeft je tien minuten tijd om je voor te bereiden. Nou, in een drukke stad, middags om kwart voor drie. Ja, uh, ja waar zijn mensen druk bezig. Dus uh, hoe, wie hebben het gehoord? Misschien 15 procent. Maar, maar, maar, maar waar dus... ligt nou, nou, dat klinkt een beetje raar om nu al zo te gaan analyseren, maar het grootste probleem, want we hebben iets met een kerncentrale. De, de, nou, iets met een kerncentrale. <laughs> ja, nou ja, ik bedoel... Is uh, uh, ja. Ja, ja. Het is een, ja, voorzichtig Het is een statement. Maar ik bedoel, waar, waar moet je je nou op richten? Nou, ik denk dat je in eerste instantie natuurlijk moet richten op de, de verzorging van, van, van de mensen in nood. Je moet gaan kijken, waar zijn die 88.000 vermisten? Wat een getal. Kunnen we daar iets aan doen? En dan in, in, in tweede instantie, maar dat is van iets latere zorg, maar wel de zorg van de regering... Uh, hoe gaan we dit zo snel mogelijk weer uh, ordelijk laten verlopen? Want dat zit ook in de Japanse genen. Uh, Japanners zijn het sterkste wanneer ze in het dal zitten. Uh, dus ze willen daar zo snel mogelijk uh, uit. En dan is de rest de vraag, hoe moet je dat doen? En met name ook, wie gaat dat betalen? Hoe gaan we dit financieren? Want ik dacht, uh, straks komt het seizoen van de bloesem er weer aan, hè? Ja. Dat is iets, ik ben daar wel eens geweest in die tijd. Het is iets fantastisch. De mensen staan allemaal zich te vergapen met uh, fototoestelletjes. En heel Japan uh, is, staat in bloei. En toen dacht ik, ja, dat staat dan straks op die puinhoop in bloei. Dat vond ik zo'n wrang uh, beeld. Ja, dat is een heel paradoxaal beeld. Dat, uh, ze hebben daar nog uh, vier, vier weken voor. Hetgeen natuurlijk absoluut geen tijd is... Nee. Uh, die in uh, geweldig geen verhouding staat met wat, wat ze nu doormaken. Dus de bloesem zal uh, niet erg bloeien, vrees nee. ik, in nee. Sendai en... Want het is natuurlijk toch voor hun een hele bijzondere tijd voor de Japanners. Hè? Het is een heel bijzondere tijd. Het is het ja, hoogtepunt, de feiten van het ja. jaar. De aankondiging van het nieuwe seizoen. Uh, maar ze zitten nu uh, in de desolate winter. Ja, die, die kerncentrale, uh, dat is het grootste probleem, denk ik nu. Ja, dat is het grootste probleem. En um, het is niet helemaal duidelijk um, welke informatie we eigenlijk moeten geloven. Omdat de regering van Japan. Uh, de altijd de neiging heeft om, om, om de zaak natuurlijk tot, tot rust te brengen... kalmeren, uh, rustig uh, afwachten. Uh, dus de juiste gegevens kennen we niet. Uh, er wordt gezegd dat vanuit de Verenigde Staten koelwater uh, aangevoerd wordt. Nou, Dat is ook een fake berichtgeving, want je hoeft geen koelwater aan te voeren. De koelwater is gewoon water... Uh, maar wat je wel aan moet voeren, dat is apparatuur... waarmee je dus uh, de koel, het koelingssysteem dat uitgevallen is... door het gebrek aan elektriciteit weer op gang kan krijgen. Ja. Maar wat het effect nu precies is van bijvoorbeeld de storm... Die, uh, die naar buiten komt op dit moment om de zaak toch een klein beetje te koelen... Uh, of er verder lekkages zijn, dat is allemaal niet duidelijk. En dat, uh, dat moet in, in, in de komende uren duidelijk worden, omdat er natuurlijk ja. gevaar voor de bevolking is. Er zijn eh, tienduizenden mensen rond die kerncentrale van Fukushima eh, geëvacueerd. Ja. Dat is dus niet ja. zomaar. Nee, want ze zijn ook altijd wel heel snel met oh nee, er is niks aan de hand. Dat het ja. zou ook natuurlijk sowieso al niet. En dat eh, speelt eh, met de Japanse identiteit. Dat strookt met de Japanse identiteit. Dit zegt je kan pas iets zeggen als je dus 100 zeker weet dat het zo is. Nou, in deze maar, grote maar, maar Het situatie... gaat ook om een soort cascade van problemen. Geen stroom. Uh, geen schoon drinkwater. Dus ja, er zijn allerlei scenario's mogelijk tot de meest zwarte. Ja, dat, dat, dat, is, dat is correct. Je hoeft natuurlijk niet direct aan de meest zwarte scenario te denken. Maar dat daar een gevaarlijke situatie is. Uh, dat, uh, dat, uh, dat is evident. Dat is zelfs vanaf uh, deze tafel... is dat, uh, is dat uh, tamelijk objectief te beschrijven. Maar uh, wat uh, het scenario precies is... Uh, dat zal uh, in de komende uren... Ik hoop in de komende uren en niet in de komende dagen uh, duidelijk moeten worden. Ik vind ook dat de Japanse overheid daarover duidelijk moet zijn... en de burgers moet informeren. Daar hebben we in het verleden ook al veel problemen mee gehad... dat die informatievoorziening zo lang uitbleeft. Burgers hebben er recht op. Nou, ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is van de Rien Zegers. Hartelijk dank. U bent verbonden aan het Centrum voor Japankunde... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En wij blijven u natuurlijk ook gedurende deze uitzending... op de hoogte houden van het laatste nieuws... over die verwoestende tsunami en die aardbeving in Japan. Maar we gaan het ook nog over andere uh, onderwerpen hebben. Uh, onder andere het volgende. Onlangs bleek uit een onderzoek dat ongeveer 1 op de 5 agenten... kampt met psychische klachten. Van die groep leidt 10% aan een posttraumatische stressstoornis. Een groot deel van deze klachten komt voort uit gewoon politiewerk... maar ook opsporingsagenten en agenten bij ondersteunende diensten... hebben er last van. Ze moeten steeds vaker toezien hoe hun gezag door brutale burgers wordt ondermijnd. Minister opstelten van Veiligheid en Justitie denkt het de tijd te kunnen keren... door snelrecht toe te passen bij de lastpakken. Maar volgens psycholoog en directeur van adviesbureau LTP Arjan Eleveld... lost dat het probleem niet op. Hij pleit voor een ander soort agent en hij is vanmorgen bij ons te gast. Goedemorgen, meneer Eleveld. Goedemorgen. Ja, u zegt Snelrecht heeft geen zin, zegt u. Er moet een ander soort agent komen. Hoe nou, kom je daar zo snel aan een ander soort agent? Zijn onze agenten niet goed? Nou. nou ja, snelrecht gaat in ieder geval sneller dan aan een ander soort agenten komen. Dat is zeker waar. En ja. ik denk dat snelrecht ook op, af en toe wel op zijn plek zal zijn. Maar goed, um, uiteindelijk wil je het natuurlijk wat fundamenteler aanpakken. En ja, dan, is het, dan helpt het als je agenten hebt die, uh, die uh, op een handige manier om kunnen gaan met agressie. En de, de agenten die we nu hebben, die zijn uh, niet, nou ja, niet goed, klinkt een beetje stom... maar die, die zijn uh, onvoldoende... Nou, daar, daarmee doe ik heel veel agenten tekort. Dat ja. is natuurlijk zeker niet zo. En er wordt ook in de opleiding van de agenten... wordt er zeker aandacht gegeven aan hoe ga ik om met agressie... en hoe zorg je er nou voor dat je de zaak deescaleert... in plaats van de zaak do doet ontsporen. Dus er wordt natuurlijk wel degelijk aandacht aan gegeven. Maar het is ook niet niks. Het, uh, de hoeveelheid agressie is toegenomen in de, in de afgelopen decennia. Maar ja, zeg één maar. op de vijf heeft er een soort ja. psychische en, klachten. Ja. Ja, en dat is dus wel een serieus punt. Um, dus dan helpt het wel als je het kunt voorkomen. Dus hoe beter je daarin bent... Maar als je met, met oudere politiemannen praat... dan hebben ze nog wat als een zekere ja, heimwee naar de agenten... met de grote handen de grote voeten... die in een café opeens in twee minuten orde op zaken stelde. Precies. Daarna hebben we een hele andere soort agenten gekregen... die heel vriendelijk met wat lang haar over straat liepen. En nu zoeken we een beetje naar dat evenwicht. Maar waar ligt dat volgens u? Want ook de opleiding is inmiddels weer korter gemaakt. Hè? Ja. Nou ja, het gezag van de agent is natuurlijk in de loop van de jaren uh, ondermijnd. Um, dat is een maatschappelijk gegeven. Dat, dat, uh, je ziet dat allerlei gezagdragers daar uh, last van hebben... op allerlei uh, verschillende rollen, in allerlei rollen. Maar goed, dat, uh, de, de agent, die, zeker als je hem nodig hebt... en je zou willen dat hij even kon optreden... Ja, die heeft niet meer dat natuurlijke gezag. Um, en ja, ik moet toch wel zeggen, het gedrag van veel agenten... draagt daar ook uh, wel aan bij. Dat is, een, uh, dat, is, dat is helaas ook zo. Wat dan? Nou ja, als je dus um, gezag wil uitstralen... en bij wijze van spreken met je uniform aan bij binnenkomst in een café... eigenlijk direct al zeg maar, de zaak onder controle wil hebben door je aanwezigheid... ja, dan moet je dat gezag ook wel toegedicht krijgen. En dat betekent dat je dus eigenlijk uh, uh, eerst als instituut politieagenten een hele tijd lang het goede voorbeeld heeft moeten geven. Op het moment dat je zelf, um, nou ja, wat ik, wat ik regelmatig, ik sta regelmatig in de file... Uh, zie dat, dat uh, politieauto's over de vluchtstrook rijden... en vervolgens bij het benzinestation koffie staan te drinken... of um, de auto op de, op de stoep zetten om even te pinnen en meer van dat soort gedrag... Ja, dan, ontstaat, dan heb je natuurlijk niet meer zoveel ontzag voor deze uh, gezagdraag. Nee, maar staat, ligt het nou aan de agenten of ligt het nou aan de maatschappij... Nou ja, jij, is... Ik denk, gezag, gezag moet je uitstralen, maar je, je moet het ook. Je, de mensen eromheen moeten, moeten, ook, moeten het ook aanvaarden. Ja. Want het is natuurlijk een wisselwerking. Nou, maar dat is het precies. Het is een wisselwerking. En um, natuurlijk zijn politieagenten ook gewoon mensen. En die zijn ook onderdeel van deze tijd. En doen op dezelfde momenten ook mee met gedrag waarvan je zegt. Van, nou, is dat nou wel verstandig? Um, alleen als je als instituut. Hè, de politie. Um, en wat andere posities zou willen innemen... en je dus het uniform ook dat die, die, die, die werking, die zeggingskracht wil laten geven... die je zou willen hebben in allerlei lastige situaties... ja dan zul je dus over langere periodes het voorbeeld moeten geven. Ja. Daar wordt er ook voortdurend gepraat over het niveau van de agenten. In nou, Amsterdam hebben we bijvoorbeeld gezegd... agenten moeten minimaal HAVO hebben, et cetera. Wat nogal wat problemen heeft opgeleverd bij de doorstroming. Ja. Ligt het nou aan slimmere, intelligentere agenten... die beter zijn opgeleid... of? Moet je ze beter opleiden voor bepaalde situaties. Dat is wel een verschil natuurlijk. Dat is, zeker, dat is een verschil. En er zitten natuurlijk ook allerlei budgetaire beperkingen aan. Maar het helpt om toch goed te kijken naar uh, wat, wat, um, wat voor soort van, nou het maar om. om, om Oneerbiedig te zeggen, wat voor vlees heb je in de kuip als je begint met, uh, met mensen aan de opleiding? Er zijn een aantal eigenschappen aan mensen die eigenlijk nauwelijks ontwikkelbaar zijn. Zo is intelligentie, daar weten we van dat er heel sterke plafond-effecten in zitten. Dat wil zeggen mensen. Ja, sorry bedoel, voor het je woord. bent slimmer. Je, uh, je, je kunt een beetje slimmer worden door uh, te oefenen. Um, in, uh, en dat gaat dan tot een bepaald plafond en dan houdt het ook op. Uh, verder kom je niet. En dat um, en zo zijn er nog een paar eigenschappen. Zo is emotionele stabiliteit of nou ja, de mate waarin je emotioneel of zenuwachtig reageert op situaties. Ook dat is iets wat zich nauwelijks ontwikkelt in het leven, nee, ondanks alle ervaring die je opdoet. En Dat moet je dus meten. Als, als mensen aan een opleiding ja. willen beginnen, moet je dus meten hoe emotioneel stabiel zijn ze. Ja. En wordt dat dan nu niet gedaan? Nou ja, de lastigheid is dat we tegenwoordig um, onder het juk van de competenties zuchten, zal ik dan maar even Competentie zeggen. Competenties onderwijs. Juist, competenties ja. vind je werkelijk overal tegenwoordig. En uh, dat geldt dus ook voor de politiewereld, dat geldt ook voor het bedrijfsleven overal. Competenties zijn ingewikkelde dingen die bestaan uit uh, stukjes eigenschappen van mensen en omstandigheden van het werk. Waardoor je zegt van, kijk dit is nou een goede onderhandelaar of een goede klantgerichte verkoper. Of een goede, af en enfin Maar dat bestaat uit allemaal hele kleine stukjes bij elkaar. Die kun je niet aan mensen meten. Dit moet je van bij elkaar scharrelen en in elkaar zetten als een blokkendoos. En dan kun je zeggen, nou, deze agent is heel goed om met agressie ja, om te gaan. Maar je kunt wel de voorwaarden om dat te leren meten. Dat je zegt, Juist. Ja, wat, wat Migo ook zegt, hoe stabiel is die persoon van, zelf, van zichzelf uit? Hoe intelligent is die? Uh, waar liggen, ja, waar zijn sterke en zijn zwakke punten? Van een ja. dom warhoofd kan je geen goede agent maken. Ja. Nee. Maar heeft ook te maken met het feit dat feestsociale situaties veel ingewikkelder zijn dan vroeger. Door verschillende culturen, door het feit nou ja, dat die samenleving wat minder eenduidig is geworden dan toen ik in de korte broek op straat speelde. Nou, dat is zeker waar. En uh, wat je ziet, is dat in de. Nou ja goed, er wordt nogal eens een vergelijking gemaakt van ratten die bij elkaar in een kooi. Als je te veel mensen bij elkaar brengt, dan, dan blijkt ook de agressie wat toe te nemen. Dat is zeker niet altijd zo. Maar wat je wel ziet, en dat vind ik heel kenmerkend, is dat emotionele ontsporingen in allerlei situaties razendsnel gaan. Er hoeft, hoeft maar even wat te gebeuren en iemand reageert net even verkeerd... en bam, daar zijn we al. Um, dus de kunst is om dat heel snel te herkennen... En om daar op de juiste manier mee om te gaan. Dan helpt het als je wat intelligenter bent, als je wat meer afstand kunt nemen... en met name als je wat minder emotioneel reageert op ja. situaties. Dus precies die twee eigenschappen, intelligentie en emotionele stabiliteit, daar gaat het maar om. Maar is het nu zo dat mensen die, nou, die ik dan even gekscherend en domme te heb genoemd... die kunnen nu wel agent worden? Dus die mensen die niet over die eigenschappen beschikken, die, die, zoals het nu op dit moment is... kunnen die nog steeds agent worden? Het moet dus gaan aan de poort, Moeten moet er beter... Uh... Ja, ja geselecteerd, geselecteerd, worden. geselecteerd worden. Precies, ja. dat hoort zo. Oh Ja, daar, daar pleit ik inderdaad wel voor. Ja, dat is Over... uw oplossing. Um, uh, overigens is dat dus niet het enige. Want um, het probleem is natuurlijk het feit dat er nu 20 procent... Ik, ik kan dat getal niet controleren... maar dat 20 procent van de agenten met problemen rondlopen. Dus daar moet je ook wat ja. aan doen. Want het is zeker natuurlijk niet zo dat 1 op de 5 politieagenten slecht is. Ja. Nee, maar wat, ad wat adviseert u nu? Want u hebt zich hierop gestort. Blauw, blauw kan beter. Zegt nog eens in één minuut wat er nou precies moet gebeuren en dat u zegt, nou dan zal het beter kunnen gaan. Nou, um, ik zou zeggen: beter selecteren aan de poort. Ja. En dan dus je richten op die twee dingen die we net al noemden: intelligentie en emotionele stabiliteit. Ja. Vervolgens ook um, eigenlijk het wat meer opwaarderen van de man op straat. Want. Op zich is het. leidinggevende wordt altijd erg sterk. Uh, uh, staat in aanzien. Hè, ook in de hiërarchie van de politie. Maar gewoon de diener. Maar de, de diener op straat leren. heeft eigenlijk een onvoorstelbaar belangrijke rol te vervullen. En dat zou wat mij betreft wat meer gewaardeerd kunnen worden. Ja, maar jou, en dan ja. vervolgens. Um, is het natuurlijk ook nog zo dat je ja, op het moment... iedereen heeft stress van, van als je bespuwd wordt... en in allerlei agressieve situaties terechtkomt... daar ontstaat stress door. De volgende vraag is, hoe kom ik van die stress af? Op het moment dat je dan in een toch wat ja, situatie bent... waarbij je dat niet met elkaar bespreekt... of op een, op een onhandige manier met elkaar bespreekt... en dat heeft iets met de cultuur van de politie te maken... ja, dan, dan kom je er eigenlijk heel slecht van af. Want dan moet je het voor jezelf houden. En dan moet je het ergens anders kwijtraken. En misschien ook meer salaris... Want, want dan krijgt een beroep ook meer aanzien. Dat is gewoon zo, zo werkt ja. het. Nou ja, waar ik voor pleit is dat je uh, daarin wat meer diversificatie kunt maken. Dat je dus meer, dat je, bij wijze van spreken, uh, de rol van de wijkagent... of de agent die dus te maken heeft ja. met lastige situaties... Ja. iets meer opwaardeert en dus ook meer betaalt. Dankjewel. Arjan Eleveld was dit van adviesbureau LTP. Het ging dus over agenten. En zometeen gaan we door met de kwestie in Libië. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur. De Eredivisie. Heer Excelsior. Die banken bij de eerste paal. Roda, AZ. Via de benen. Rolt die bal dan over de doellijn. En Vitesse, Heerdeveen. 1-0 voor de thuisploeg. En West langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.